De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Daarin staat dat de training van Afghaanse politiemensen op zijn vroegst volgend jaar begint en niet al dit voorjaar. D66 leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie reageert afwachtend omdat het onduidelijk is of de training wel acht weken gaat duren. Die langere training was voor GroenLinks, dat nog niet heeft gereageerd, een harde voorwaarde om in te stemmen met de Kunduz missie. In Japan zijn zo'n 4000 doden nog steeds niet geïdentificeerd. Veel lichamen zijn na de aardbeving door de vloedgolf meegesleurd, waardoor mensen ver van de plek waar ze woonden of werkten zijn gevonden. Ook zijn hele gezinnen omgekomen. Daardoor is er geen familielid meer in leven dat de identiteit van het slachtoffer kan bevestigen, meldt het Japanse persbureau Kyodo. De KNVB gaat buitensporig geweld in het amateurvoetbal strenger bestraffen. Als een speler bijvoorbeeld een scheidsrechter molesteert, dan wordt hij drie jaar geschorst en verliest hij zijn lidmaatschap. Ook zal de Tuchtcommissie sneller uitspraak doen. Telekomaanbieder T-Mobile zegt dat de landelijke storing van het mobiele netwerk verholpen is. Sinds gistermiddag konden zo'n 2 miljoen klanten niet bellen, sms'en en internetten. Maar rond middernacht was het probleem opgelost. De storing zat in een van de verbindingscentrales. Het weer, lokaal komen mistbanken voor. Het wordt vrij zonnig, en de middagtemperatuur ligt tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Dit was het NOS. Show.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 There's no one above you I wanna yeah. love you oh, Baby, Raja. baby, Raja. baby Raja. I wanna Raja. be your man And then everyone sings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 van, moeder, van mijn moeder, dus van mij. Zit ik van jou, zee, van ja maar. Voortwoord ook op internet. Vut drum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 But you left me